De Nikkei-index zakt verder weg. De grootste aandelenbeurs van Japan stond vlak na opening 6% lager. Inmiddels is het verder gedaald naar ruim 12%. Gisteren sloot de beurs al met 6,2% verlies. De Japanse centrale bank steekt nog eens 44 miljard euro extra in de geldmarkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met drie Nederlanders in Japan... nog geen contact kunnen leggen naar de aardbeving en de tsunami. Eén van hen is vermoedelijk in het rampgebied. Van twee anderen is onduidelijk waar ze zijn in Japan.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 De ben niet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 Head over heels when toe to toe This is the sound of my soul This is the sound time a special lady haunts my mind how did I let her get to me this way it started out an innocent thing I didn't know then What love can break But now when we shame that you would go away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 Je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais C'est juste une posée. them